Noordwesten en zuidoosten ook zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Bij Den Bos veel vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen Sint-Michelschestel en Kerkdrieuw 8 kilometer door een vrachtwagenbrand. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A4 richting Den Haag. Tussen Roelenvarensveen en Zoeterwouden nog 6 kilometer. En 5 kilometer op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en Woerden. Tot zover de verkeersinformatie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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. Now that she's back in the atmosphere, with drops of Jupiter.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 Het ritme, ritme. van do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 Bij een benzinestation op de A50 bij knooppunt Beekbergen is een vrachtwagen met gasflessen uitgebrand. Twee flessen explodeerden. De brand was na een klein uur meester. Niemand raakte gewond. Het vuur begon in de cabine van een vrachtwagen bij tankstation De Brink en sloeg snel over naar de oplegger van de truck waar de gasflessen op stonden. De snelweg A50 tussen Apeldoorn en Arnhem was een uur lang in beide richtingen dicht, waardoor lange files ontstonden. Het stadsbestuur van Hongkong lijkt niet van plan snel een einde te maken aan de protesten op straat. Van de belangrijkste man van de stad, Leung, mogen de betogingen nog weken of zelfs maanden duren, zeggen ze naaste medewerkers. Het belangrijkste is volgens hen dat het protest vreedzaam verloopt. Studenten eisen dat Leung uiterlijk vandaag aftreedt. Ze dreigen overheidsgebouwen te bezetten als hij niet vertrekt.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 Het weer, wolkenvelden en wat lichte regen. Vooral in het noordwesten en zuidoosten ook zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. DVM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen virus, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles.